8 uur. Hanouk Thijssen met het NOS-journaal. In Turkije wordt vandaag voor het eerst. sinds de vermissing van Joey Hofman uit Haaksbergen. een grote zoekactie gehouden. Er zijn drones en lokale speurhonden ingezet. Hofman is bijna een maand vermist. Hij had contact met twee andere Haaksbergenaren... die zijn gehoord door de politie en mogen het land niet verlaten. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Getuigen zeggen dat het drietal ruzie kreeg en angstig reageerde op anderen. Mogelijk omdat de drie drugs hadden gebruikt. In de Democratische Republiek Congo zijn de afgelopen maanden meer dan 250 mensen afgeslacht door milities en rebellen. Onder de slachtoffers waren 60 kinderen, staat in een rapport van de VN. De meeste doden vielen bij een aanval op een ziekenhuis. Daar werden 90 mensen vermoord. Ze werden levend verbrand, in stukken gesneden of doodgeschoten. In het Afrikaanse land wordt vooral gevochten door Congolese veiligheidstroepen en een gewelddadige militie.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 Als er niets wordt gedaan aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering, kunnen er aan het eind van deze eeuw in Europa 50 keer zoveel doden vallen door extreem weer. Dat zeggen onderzoekers van de Europese Commissie. De afgelopen jaren vielen gemiddeld 3000 doden per jaar door bijvoorbeeld hitte, natuurbranden of overstromingen. En dat kunnen er in 2100 wel 152.000 zijn. Het weer, vooral in het zuidoosten regen, later vandaag buien, verspreid over het land, maar ook af en toe zon. Het is vrij koel cool en het wordt ongeveer 20 graden. Morgen blijft het vrijwel overal droog, is er meer zon en wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 Het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. En wat ik wil zien is, ja, dat je niet meteen opstaat. Wat? Goedemorgen, meteen opstaan. Het is een mooie dag. Het gaat allemaal gebeuren. Ja, ja, je. Acuut bijstaan. Nee, ja, jij gaat acuut gewoon even bij staan. En uh, ja, ik heb vanochtend even het nieuws zitten kijken. En dat is het toch ook wel weer grappig Het ging vast over eieren. Eieren? Op het moment was het echt... Uh, is er ik... iets met eieren dan? Nou, echt. Uh, uh, we gaan het, volgens mij, het hele programma over eieren hebben. Want ik heb de afgelopen tijd... Uh, ...niks anders gehoord dan ei, ei, ei, ja. ei, alles eieren. Ja, en uh, de vraag is wie het nou precies gedaan heeft... ...is het dat, dat mensen nou van het nieuwste uur... ...die even gewoon weer die, uh, die woordvoerder van de, die... Uh, ...nou ja goed, ik ben even de organisatie vergeten... Ontfutseld dat hij zei op een gegeven moment... Uh, uh, ...gaan we geen eieren meer eten tot en met zondag. Wat, wat zei hij nou precies ook weer? Als iemand zegt, nou, ik kan uh, zonder een ei te eten... ...kan ik leven tot uh, uh, zondag, zou ik dat uh, aanraden. Oh, dat is lekker, woordvoerde daarvoor, die is hele brans op zijn gat. Maar dus, oké, okay, dus, um, dus, mijn eieren die ik nu in mijn koelkast heb liggen? Allemaal weg. oh, oh ik dacht die ja, moet tot zondag laten liggen en dan kan ik ze weer eten. Ja, dat, nee, nee, nee, nee, nee. Nou goed, iemand anders die er even meer verstand van had, die had nog iets anders bij ze aan toe te voegen. Je kan jezelf niet doden met fiproneel, niet uit een fles met pure fiproneel, en helemaal niet uit eieren, want dan moet je er een miljoen eten. Wat? Weet je wat gevaarlijk is? Keukentrapjes. Oh, ja, je hebt gelijk. Keukentrapjes. Dat is heel gevaarlijk. Ja, als je naar de eerste hulp gaat, dan lees je niks over dat iemand te veel eieren heeft gegeten. Dat hij helemaal naar is. Nee, dat hij vaak van de keukentrap is afgevallen. Dat is het meeste wat voorkomt. Okay. Dus maak je niet, maar... laat je niet gek maken gewoon. Dat is een beetje de tendens. Dus. Jij bent okay. een, jij bent oh ja, een... Ik was een beetje verbaasd over dat keukentrap-verhaal. Keukentrap? Ja. Hij zegt, wat een gekkigheid gewoon. Je moet je zoveel eieren eten voordat je echt eraan doodgaat. dat je er ja, iets aan wat, wat een beetje jammer is van het hele verhaal, is dat er. Zoveel onduidelijkheid is. Ja. Dat de meeste consumenten denken. Oh, oh, maar eieren zijn gevaarlijk. Nou, dan ga ik ze niet eten. Want dus. Ten eerste gaan er nu heel veel eieren weggegooid worden. Ja. Uh, diezelfde mensen eten wel uh, een cake of uh, uh, andere producten waar eieren in verwerkt zit. Ja. En um, uh, dus dat in search niet. En. Um, al die eieren, wat denk je dat het kost? Wat het, uh, ja, het, het lulligste. Die boeren dat zelf allemaal moeten ophoesten. Ja. Ook de vernietiging van de eieren moeten ze allemaal zelf uh, ja, gaan betalen. Dus dat is uh, echt een uh, flinke strop. Maar goed, uh, we zullen kijken of het allemaal weer terug op zijn pootjes terechtkomt. Ik heb zo mijn twijfels. Dat er in ieder geval heel veel mensen gewoon de duper van zijn. Ja, desalniettemin dacht ik bij mezelf. fluiten door het leven. Yeah, just jack.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 Thinking about my boys, Joe, the chic and freshly shorn And I know you're underrated, but one day we'll all make it And walk around naked with our bollocks, flatten and plated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 Oh, het is weer een geweldige dag, dames en heren. Ja, lieve mensen, het is, het is een prachtige dag. Het is een prachtige weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Ja, dat wisten we. Uh, Glory Day van Just Jack. Uh, also, wat heet je weer? Uh, zoals zoals uh, een volledige naam er even bij komen halen. Jezus man, wat heb ik vandaag? Uh, Alzo. Oh, nou goed, ik had dan toch ergens. Wat, wat is de naam ook alweer? Also, uh, Jack Elso. Hij uh, uh, Hij komt uit de Engeland en had ooit een hit met stars in her eyes. En dit was de opvolger uh, Jess Jack. Uh, hier op de zaterdagmorgen. 10 minuten over 8. Uh, welkom ook. De vrouw uh, vandaag is aanwezig. Ja, goedemorgen. Ja. Nog Excuus. even een foto gemaakt van de zonsondergang. Uh, opgang. Nou, uh, ik heb gewoon een slechte start. Want ik ging gewoon door mijn... Uh... Uh, tuin heen en ik loop gewoon met mijn gezicht midden in een spinnenweb. Dat was een hele nare oh, ervaring. Ik denk, er, er komt iets, je hebt nare ervaring met een ei of zo, maar nee, nee, een spinnenweb in je <laughs> dat gezicht. Dat is wel naar. Dat het je leed je kan al al ook niet groter in de wereld ook. Hè? Ja, nee. Het leed kan niet groter gewoon. Een spinnenweb in je gezicht, dames en heren. Ja, ja nou, dat vond ik, vond het is wel naar. Ja. Vind jij het fijn? Uh, ja. ja. Ik kan me niet herinneren dat ik er echt maar ook... over heb gehouden van een spinnenweb. Nee. Wow. nee, Ik kan, kan me niet ik herinneren ik... wanneer het laatste is gebeurd, wanneer het gebeurd is. Nou, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik, niet, uh, nee. ik rommel altijd al een beetje met, uh, met fietsen, weet je wel. Uh, niet dat ik s'nachts erop uittrek om fietsen te spelen, maar ik vind vaak fietsen bij grof vuil. En die fietsen staan al een tijdje bij mensen in de tuin. Dus dan zet ik ze in de auto en vaak zie ik er dan ook een spin aan zitten. En dan denk ik, oh, ook, oh, die spal, die spin er even uit. Maar ja goed, vaak zit er ook nog een spin onder het zaal. Dus wat je dan krijgt, en dat je dan toch uh, in de auto zit uh, een paar weken later. En dat je denkt van, hé, hey, wat loopt nou, daar nou? Dan, dan zie je Zit er zit dus gewoon een spin in je auto. En mijn ja. kinderen hebben ook last van spinnen dan. Dus ja, ik ben één geworden ik, ik, met een de spin, heb altijd, denk ik. Ik heb, ik heb een klein spinnetje in mijn spiegel zitten. Oké. Okay. Dat vind ik altijd wel gezellig. Gewoon is dicht, maar zit ja. wel aan de buitenkant, zeker. Ja, aan de buitenkant. Ja, dat heb je wel eens mee aan het rijden En dan komt er opeens zo'n spinnetje zo. Ja. Voor, je, voor je gezicht zo naar beneden. Hij ja, je slinkt je helemaal niet. Ja, er zijn wel wat oud ongelukken door ontstaan, ook zeker weten. Nee, dus, nou, ik kan er wel even tegenop bieden waar ik, uh, waar ik last van heb. Ik heb wel een week lang last van kiespijn. Oh, ik word er niet goed van, zeg Daar Er ze daar... een oplossing voor. Ja, dat tandart. heet, uh, de tandarts. Ja, ik ben er geweest. Twee keer. Foto's gemaakt. Boven-onder. Niks kunnen vinden. Krijg je antibiotica kuur, Krijg je daarmee? Oh ja, en ja, uh, moet je spoelen. Ja, moet je spoelen. En uh, dat soort dingen allemaal van alles geprobeerd. Maar op een of andere manier blijft dat gewoon een beetje een zeurende pijn. Hij zegt, ja de helft van je... Kiezen in die hoek die, uh, dat uh, gevoelig is. hij zegt Die zijn al doodgemaakt. Ik heb een zenuwbehandeling gehad. je dus zijn ze al uh, met zo'n boordje aan het prikken geweest. Weet dat is je. van dus toonpijn gewoon. Ja, is, ja precies. Aanstellerij. Oh. Zeg mijn maar, vrouw ook altijd. En dan vraag nee. ik, heb jij wel eens kiespijn van gehad? To van nee. toonpijn is geen aanstellerij, hè? Nee, dat zit, zit ergens in je hoofd. Ja. Nee, als jij een been kwijt bent, kunnen mensen nog jeuk aan groot kleine teen hebben. Maar ik, mijn benen heb ik nog. Want je hebt namelijk wel je zenuwen <laughs> die nog die kant op gaan. Oké, maar die kiezen zitten er wel weg, hoor. Ja, maar ja. de zenuwen niet meer. En okay. de zenuwen stoppen op een gegeven moment. Hey, en dan... ik, ik vind dit echt een foute discussie. Jullie willen gewoon vertellen dat er gewoon niks aan te doen valt. Ja. Oké. Het is gewoon hopeloos. Echt lekker, dit. Het is volstrekt onjuist. Dat hoop ik gewoon. Ja. Goed, nou, vertel. Uh, nou, ik, zou, ik zou iets doen met uh, van die uh, naaldjes. Van die naaldjes? Ja, acupunctuur. Acupunctuur. Yes, ja. ja. Dus ze hebben ja. eerst met naaldjes in die kiezen te prikken. En dan nee, je moeten ze dan wat naaldjes anders, de, anders de, in te priken. Doe een naaldje ergens in je schouder en dan is het over. Oh Ja. Ja, Ik geloof het er echt zo in. <laughs> echt waar. Nou, gaan we hier nou een beetje ruzie over dit lopen maken? Nee, ik ben gewoon een beetje kritisch. Aha, ja, ja, nou, ik heb wel hier, hier een artikel over ruzie, ik maakte zelf een bruggetje. Ja? De Franse politie werd deze week opgeroepen voor een ruzie over twee vrouwen. Die vonden dat het café waar ze aten, te weinig suiker op hun pannenkoek had gestrooid. Hm? De vrouwen hadden de pannenkoek al opgegeten en betaald, maar kwamen terug naar het café in het Franse stadje Trejastel om hun be beklag te doen. Nou, en volgens de politie waren ze echt agressief. Ze uit de bedreiging tegen het personeel. En het personeel heeft ze in bedwang weten te houden... tot de politie arriveerde. Wat zat er in die... Pie ja. uh, wat, uh, weet ze zeker dat er suiker op die pannenkoek ja, ja, dan zat? Ja, er zat vast iets anders, uh, ja, anders opgestrooid. Ja, volgens wits. de Franse media zijn er geen aanklachten ingediend tegen de vrouw. Maar ik denk echt van hoezo weet je lekker belangrijk ja te, te oh. kort suiker op je pannenkoek maar, ja. maar maar ook er toch je een be beetje bij zeg je mag nog een beetje suiker ja, ja. Nee, maar ik bedoel ze zijn wel agressief dus uh, vaak word je door suiker wel agressief dus wilde nog nog meer suiker ja nou, goed ja een aparte berichten uh, ja dus. ja. Nou, ja nou ik heb ook nog wel een een, een ja een, een gevaarlijk dingetje, het zijn geen eieren, nee. Nee, het gaat over zonnepanelen. Oh ja. um, er is namelijk uh, de omvormers van de zonnepanelen, die zijn niet helemaal uh, veilig, die zitten allemaal op internet aangesloten en die zorgen ervoor dat je stroom van je zonnepaneel um, daadwerkelijk gebruikt kan worden in je, voor je ja, tv, dat ja, soort dingen, ik, ja. en uh, ze zijn te hacken. Oké. Okay. Dus uh, En dat, is, dat klinkt misschien niet zo heel, uh, heel spannend, maar stel dat we nu gewoon uh, zo doorgaan en we, we gaan nog meer op zonne-energie over. Yeah. Ja. Nou, dan kun je dus met één hek kun je gewoon het hele energienetwerk platleggen. Oké. Okay. Dus het is wel een dingetje waar aan gewerkt moet worden. Ja, ik pas zeggen. want ik, ik heb ook zo'n paneel op mijn dak. En ik, wij hacken ook altijd in met admin 2, 3 of zo. <laughs> En uh, om even te kijken. Oh ja, we hebben wel veel uh, opgeleverd. Uh, of oh, we hebben nu storing. Even bellen. Nou, maar dus, als, je, uh, als je ergens een admin wachtwoord op hebt. Hè? Altijd veranderen. Ja. Dan moet je gewoon één admin doen. toch? Anders vergeet ik het ook. Het was zo moeilijk. Gewoon als het nog mag wachtwoorden. Nou goed. Maakt het ook allemaal. Ja. Wees gewaarschuwd, dus als je zonnepanelen hebt, uh, even met de op uh, knutselen. Mick Jagger heeft een nieuwe cd uit en die kan je hier verwachten. Het is niet baanbrekend vernieuwend, maar het is toch wel grappig. Zo heet het. the Dit soort muziek thuis nooit draaien. Nature in love with our weather station Artist and repertoire Hand in hand to the greater way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 data. er een beetje bij ook, hè? Leuk dit door Destroyer heet het. Hoe heet het? Oh, Destroyer. Ik had er iets andere muziek bij gewacht dan, maar nou, goed, maakt verder niet uit. Plaatje ongeveer een aantal jaar geleden. Times Square. Er zijn er nooit zoveel plaat over gemaakt, ik denk ik, over Times Square. Daarvoor. Als je er nu naartoe kijkt, is het erachter, zeg maar. Mick Jagger heeft twee nieuwe singles uitgebracht. Twee, twee nieuwe liedjes, om het zomaar even te benoemen. Tant. twee. Hè? Songs. Ja, heel veel mensen zeggen liedjes tegenwoordig. Ik vind dat echt zo'n knullige benaming voor iets waar je, je je hele leven in gegooid hebt. Ja, heb je een leuk liedje gemaakt, joh. Ja, alle eentjes, wij het. Dat is een liedje. Gaat het gaat over een song, het gaat over een album, het gaat een, over een plaat, weet je wel. Een track, Mescillaan heeft iemand track. ook wel zijn hele leven in alle eentjes ge gezet. Ja, oké, okay, dat, dat is zijn... ook nou goed. Mick Jigger heeft de afgelopen week, ja, 27 juli is uitgekomen, twee uh, singeltjes uitgebracht. Get a Crip. En dat gaat over het leven. Dat je het leven moet terugpakken. En uh, dat hij zelf wel een mooi leven heeft. Daar gaat het een beetje over. En hij heeft een nummer dat heet England Lost. En dat gaat vooral over de politiek. Dat hij een beetje ja gezeur over immigratie een beetje zat. Hij heeft niet zoveel interesse meer in politiek. Maar goed, verder komen ze ook nog een keer naar Nederland toe. Hè? De Rolling Stones gaan Nederland aandoen in... Wanneer was dat? September en oktober. Dus uh, actief baasje. En hij is van 43, dus hij is gewoon al 74, dames en heren. Oh. Kijk, over praten, uh, wer of, over uh, uh, werken naar je 65ste. Geen punt. Dat doet hij gewoon. Ja, Goed nou, voorbeeld van ons allemaal. Als je het maar, leuk vindt, als je inderdaad... Nou ja, en als je gezondheid ertoe laat. Ja, en als je werk je hobby is, dan hoef je nooit meer te werken, toch? Nee, nee dat is waar. Ja, dat is dat heb ik uh, bijna voor elkaar, zeg maar. Ik vind uh, werken in de zorg net een hobby. Ik ben elke keer verbaasd. Ja, maar. Oh, ho. Oh, oh, dat oh. is niet meer zo, hè? Dat is niet meer zo. Nee. nee. nee. Vrijwilligerswerk. Ja, dat was ook een van de dingen, natuurlijk, van de week. Ja. Um, de, de zorg zoekt mensen. Er ja. zijn. Uh, Ik weet niet, niet of je niet Vrijwilligers. Nieuws. Nee, ze zoeken professionele mensen. Er zijn de afgelopen tijd in de zorg heel veel mensen ontslagen. Ja. Want er waren bezuinigingen. En nu is er een tekort aan mensen. Oh. En uh, ja, daardoor. Ze krijgen ook niet genoeg nieuwe mensen en niet genoeg mensen die afgestudeerd zijn nee. en zo. Dus um, hebben ze een hebben heel veel zorginstellingen, een brief gestuurd naar alle mensen die ze net ontslagen hadden. <laughs> van jongens, kom maar weer kom terug. Kom maar weer terug. En, oh, okay. um, nou ja, uiteraard... Als sommige collega's dat die weg zijn, vind ik wel lekker hoor. Ja? Ja, oh. die vind ik wel lekker dat die weg zijn. Oh. En van die neuzen. Die denk van ja, je wist het zo goed, hè? <laughs> Nou je lig je eruit. Nou goed, maakt er verder niet uit. Ja, soms gaat het gewoon helemaal niet eerlijk. Hoor. Weet je, gaan ze op allerlei punten gaan ze dan mensen ontslaan... terwijl ze eigenlijk goed functioneren. Dat wel andere mensen die helemaal niet goed functioneren. Laten ze dan zitten. Dat ja, gaat dan volgens hele andere ja. richtlijnen. Dan denk je, hoe heb je die richtlijnen kunnen bedenken? Ja, iedereen moet gelijke kansen hebben. Hè? Maar hij werkt heel hard en zij loopt de kantjes er af. Nee, goed. Dat is me geen eigen bestraadje uh, Het is dus geen hobby meer. Is je geen hebt hobby. geen hobby meer. Nee, het je is, ik kan nu professioneel aan het werk. Nou, ja. Daar ben ik uh, blij mee. Dan hoeven we niet bezwaar te voelen als ik elke week geld had geef. En ik denk, ja, dit geld komt uit de zorg vandaan. Ik had eigenlijk op een andere manier geld moeten verdienen. Eigenlijk, goed. eigenlijk had je even, uh, weet het, uh, even eruit moeten stappen. En dan nu weer terug. Maar ja, als dat je is toch wel, meer verdiend. Ja. Goed, nou, het is uh, het weekend natuurlijk van de uh, Pride. In oh, je, Amsterdam. Oh, ja. Er is geen televisieprogramma geweest dat we het niet over hebben gehad. Het, ja, uh, ik heb oh. een week gehad, jongen. Oh. Je hebt ook, je hebt ook, je hebt ook zeg, hier uh, meegelopen in Zandvoort. Nou, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, Maandag was en Ja, ik, was, ik ben niet in de trein geweest. Maar nee. ik begreep gegeven dat de trein uh, in Haarlem gestopt is. Omdat er gewoon, uh, hij, hij barst uit zijn voegen. Het is dus gewoon nog een uh, extra uh, wagon eraan hebben moeten doen. Oh, okay. en maar was die was van. toch ook wel roos, hè? Dat weet ik niet. Okay. Ik, ik zat niet in een trein. Ik zat een trein later. Of twee treinen later. Yeah. Maar toen had ik zelf van... Ik was eigenlijk best wel moe. Het gehad maandag. Nou ja, yeah. niet interessant. Maar yeah. uiteindelijk uh, ben ik toch weer naar het plein gegaan. Wat Anita Meijer op zou treden. Dus daar ben ik heen gegaan. Het was erg leuk. En uh, ja, die, die vrouw op is Dat is niet normaal. Die zit gewoon hartstikke goed. Yeah. En daarna ben ik eigenlijk door blijven hangen. En dan krijg je dus van niet eten, drinken. En om elf uur dan echt... Uh, dan, maar uh, waar het ook een beetje hou, jij, hou jij dan tot 11 uur vol? Aan Als je niet alvistje, eet. Ja, uh, ben ik, uh, wel rustig. Ben ik in mijn bed geklapt. En ik heb wel heel lang geslapen. Goed geslapen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Het was een geweldig ja. feest. Maar het was druk ja. in het dorp. Heb je nog en... een eitje genomen of zo? Nee, helemaal niks. Oké, okay, maar oh, zijn er nog blote mannen? Waren er nog blote mannen? Om het uh, bovenlijf ja, en dat soort dingen. Ja, uh, nou, er zijn prachtige foto's gemaakt yeah. overal. Dus die kan je op internet allemaal zien. En, uh, en, en die drag wins, nou helemaal geweldig. Ik heb. Uh, ik heb zelf uh, mijn overburjon, wat ik al vertelde die is aan het boekbelt. Die herken ik niet, want die had een andere pruik. Want je herkent de Drekwie vaak aan een pruik, hè? Ja, ja die pruik. Hebben ze er jaar lang voor gespaard? Ja. Maar ja. oh, hij zag er prachtig uit. Ja, okay. en, uh, uh, en gewoon over in het dorp, het leek wel of het weekend was. Maar ja, dan moet je de volgende dag weer werken. Dat valt dan niet mee. Maar op zichzelf, uh, hadden heel veel men, waren er nog uh, kanttekeningen bij dat mensen zeggen van... Nou, van, maar hoeft dat allemaal niet hoor, dat gedoe. Waren er nog mensen die... Ik, nee, nee maar, maar diegene die er geen zin in hadden, die gingen er gewoon niet heen. Nee. En nu had je woensdag... Zo kan het, ja. het ook, hè? Hey, ja. Protesteer okay. door er niet heen te gaan. Maar in ieder geval, woensdag, toen was er dan nog een feest bij Nautique. Ja. En, uh, en ik ben, daar ben ik ook heen geweest. Maar toen, toen, ik had van tevoren gegeten. Ik had geleerd van maandag. Ja? En, uh, ja, en toen, <laughs> nou, dat ik beter een beetje met een gevulde maag had ga. En veel okay. minder gedronken. Maar toen was er daarna, uh, toen begon het heel erg te stormen. Ja. Maar je had dus, uh, uh, weet je nog, de liedzanger van de Time Bandits. Die trad op daar, op het strand. Maar ja, het begon heel hard te waaien. De dus, Time Bandits, dat ja. is lang geleden. ja. Het en uh, ik niet. heb ook zo. Ik, nee, al, ik zal straks wel eventjes... Uh, ik heb er een plaatje van gedeeld al. De tijd. Maar uh, ja, ja, goed, het, was, eh. het was heel leuk. En toen werd het afgelast omdat ze stormde. Maar toen binnen had je dus uh, van 8 tot half 11 van Kama ik denk. Nou, ik weet niet of ik dat wil zien hoor. Uh, Kamasutra, is dat een workshop of zo? Maar dat was een band. Een workshop? <laughs> <laughs> een workshop Kamasutra? Ja, ik denk echt zo. Nou, nou van... mevrouwtje, komt u maar even. <laughs> ja. Maar. ja, precies. Gaan we het even ja, met even, even, beelden en zo. Maar het was niet zo, maar het was echt heel. Het was een goede band. En uh, dat je nog meedeed, het was en, uh, Dat je nog meedeed, het was nog een oh, je grote drag queen. Jawel, ja, jawel. Het was erg leuk allemaal. En het was niet zo dat je bij de deur je kleren moest afstaan... en trekt u deze witte slipper aan, dan zullen u verder Maar je komt hele bijzondere mensen tegen ook, weet je. Wil je nog... Alleen dingen weten moet je even op de website uh, of op de. Uh, de. de Hives-pagina kijken, wat ik zeg van Jolande. Hoe ze de, de verder de dag is doorgekomen, oh, en of dat ze genoeg gegeten heeft, en wat ze dan eet, en uh, hoeveel ze gedronken heeft. Dus, heb je het allemaal bijgehouden ook? Nee hoor. een okay. dagboek ja, Dus dan denk ik dat je het wel allemaal bijgehouden had, zeg maar. Oké, okay, dames en heren, Altia heeft een nieuwe CD uit. En die kan je hier verwachten natuurlijk. Het is. Ach, het is meeslepend. Muziek, Altje hebt een nieuwe CD uit. En dit is uh, op die uh, CD, die heet Dead Rush. Ja, ja altijd lekker positief plaatje. Maakt het is altijd, altijd een, beetje, een beetje duister. En daar ben ik wel een grote fan van. Die was trouwens wel de speciale remix. Die was gemaakt door uh, uh, Spike Stent. Ja, er is daar nog gesproken. Spike Stent. Hij had ook heel veel gedronken en zo. En had slecht gegeten. En uh, dat soort dingen allemaal. Nou, dat, uh, dat verhaal het uh, ken allemaal wel. Goed, dus, uh, tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. En wat is er allemaal mooi gebeurd? afgelopen week. En wat gaat er misschien ook allemaal weer gebeuren? Want uh, Zandvoort is een echt een, een dorp vol met activiteiten oh, de en bezigheden, dames en heren. Nou. Ja, um, nou ja, ik heb een politieberichtje. Um, er, is namelijk, er worden getuigen gezocht uh, van de inbraak bij de BP uh, Benzinestation uh, aan de Van Lennepweg. Uh, op vrijdagmorgen omstreeks uh, 4 uur 10 kreeg uh, de politie een melding uh, van een inbraak. In de winkel van het benzinestation. Nou ja, getuigen worden graag uh, opgeroepen om uh, de politie te bellen als we wat gezien hebben. Op 0900 8844. Heb je een verdacht voertuig gezien? Of uh, mensen die uh, door het raam stonden te kijken of zo? Dan. Uh... Nou ja, ja. dat. En kijk uit met het aanspreken van groepen. Want uh, dat, uh, er zijn alleen berichten over. Vandaag stond ik weer een stukje in de krant ergens. Ook een man die had een groep aangesproken. Die is zo heftig in elkaar geslagen. Was niet in Zandvoort trouwens hoor. Die is er later aan overleden. Wel een beetje oh. de vraag of het nou kwam door die vechtpartij. Maar goed, daar was flink gaaf, Want of het kan zijn omdat hij een slecht hart had. Maar goed. Maakt verder niet uit. Je moet gewoon van iemand afblijven. Als je iemand die gewoon aanspreekt, dan kan je gewoon terugpraten. In plaats van meteen beginnen te zwaaien met je vuisten. Maar goed, als we nog meer over politieberichten hebben. Geruchten over de sluiting van het politiebureau op de hoogweg Weg blijken niet te kloppen. Landelijk worden de komende jaren veel politiebureaus gesloten. Diverse media's hadden een overzichtkaartje gepubliceerd. Waarvan ook de Hoge dus in Zandvoort, erop stond. En dat is allemaal niet waar. Hij blijft gewoon. Raadslid Ruut Sandbergen was al in de pen geklommen om vragen te stellen aan het college. Navraag bij de veiligheidsregio Kermland levert echter de. Volgende opheldering. Het bureau op de hoogweg gaat niet sluiten. Reguliere spreekuur met uh, wijkagent Nieuw-Noord. In pluspunten is het enige wat gaat verdwijnen. Dus uh, wees gerust. De hoogweg blijft gewoon open. En, nou ja, dat is goed om te weten. Want ja, er ja. zijn heel veel uh, agenten of heel veel uh, bure bureaus weggegaan, hoor. Ik bedoel, ja, nou, maar het is hier absoluut nodig, het zijn, ook, zijn er ook minder aangiften uh, aan, aan gedaan. Ja. Ja, en als je het dan toch over Ruud Sandenberg heeft. Uh, wat ik nog even snel wil melden. is dat hij per 1 september. Uh, zijn functie als fractievoorzitter van deze 60 uh, ja, gaat overdragen aan uh, Michiel uh, Hermsen. Dus uh, er komt een nieuwe fractievoorzitter. Oké. Okay. Okay. Het is uh, komende zondag. is het alweer de achtste keer. dat de kunstmarkt Place uh, wordt georganiseerd door de leden van de Beeldende Kunstenaars Zandvoort. Op deze markt staan kunstenaars. waarvan sommigen tonen hoe hun werk tot stand komt. Natuurlijk kunt u ook meteen een leuk, uh, mooi kunstwerk aanschaffen. En dan ho hoef je niet naar Parijs. En het is dus uh, heel leuk. Het is dus gewoon op het Kerkplein en dan loopt het een beetje de poststraat in. En uh, de, de kramen van de beelden daar kunt u overal terecht. En uh, geniet van de diversiteit. En het schijnt mooi weer te zijn. En er zijn ook speciale, lekkere Franse worstjes en Franse zeepjes. En, uh, er is ook een deskundige op het gebied van tarotkaart en numerologie. <lacht> Leef je uit! tarotkaarten. Dat oh, ja. is altijd iets morgen al Dat heb ik ooit, ooit wel eens gedaan. Goed, Nou, de parade, de parade, de parade uh, van uh, Sandvoort. De gay parade. Ja, ik vind het altijd een beetje lastig als gewoon... Pr pr pride. pride. pride. Dus dat is zo niet zeggend. Yes. Gay pride mag gewoon gezegd worden. Ik bedoel, het uh, wordt niet ja, zo uh, moet, algemeen. Moet er, maar goed, die was natuurlijk in Sandvoort. Heb je net gehoord hoe het was. Maar er was wel uh, een vraag persoon die er tussendoor liep. Dat was een moslim. Had hij niet gegeten en veel gedronken? <laughs> ja, dat oh, is hem. Oh, ja, dat ja, is zou, een. Ja. We hadden ook een onderjurk aan of zoiets. Hey, goed, er liep een moslimman liep er tussen met een uh, masker op. En die had ook een grote tas bij zich. Dus de politie had zoiets van ja, ja, goed, het is wel een drag queen. Lijkt het wel. Maar we gaan hem toch even aanhouden. Even checken. Even checken. En uh, nou goed, hij werkte daar gewoon rustiger mee. Maar iedereen had wel zoiets soort van... Maar ja, jezus, moet het nou? Dat is niet een beetje ja, moslim-onvriendelijk, uh, weet je? Dat is niet een beetje discriminatie. Maar nou, uh, sommige mensen hadden ook zoiets. Uh, ja, uh, sommige mensen hadden ook zeggen: ja, ja, je kan het gewoon even vragen, toch? Ik bedoel, zeker voor het onzeker. Zeker in deze tijd van uh, ja, busjes uh, en zo. En uh, rugtassen waar wat in kan zitten. Dus... Het uh, is ja. toch altijd lastig. Want je hebt altijd uh, de ene... Uh, is, uh, vindt het niet ver genoeg gaan... en de ander vindt het te ver gaan. Dat, ja. dat is altijd een beetje het probleem. Precies. Is, is er nog, eigenlijk nog nieuws over die kinderen die vermist zijn? Nee, nog, nee, steeds, nee, nog steeds niet. Ze dus denken dat het eigenlijk allemaal wel meevalt, Maar eigenlijk wil, wil heel Zandvoort wel weten... Van, uh, gaat het goed met ze? Ja, Voor de rest hoef maar... niet te weten waarom en zo. Maar... Zijn ze nou dan terecht of zo? Maar de politie wil er nog niets over zeggen. Nee, ik, vind het ik vind het zo o. apart dat, dat ze zeggen: Ja, er is, uh, nee, er is niks ernstigs aan de hand. Maar nee. we weten niet waar ze zijn. Nee, dat maakt mij niet uit we, wat er nou voor als, als het goed is met ze, oké, okay, maar zeg dan gewoon. Ze zijn terecht en, uh, en klaar. En uh, bedankt voor de aandacht of zo, weet ik veel. Ja, want wat, wat verwachten ze nou van ons? Ze brengen het in het nieuws. Er zijn dus uh, drie kinderen verdwenen van 8, 13 en 10 jaar oud. En uh, die zijn zomaar uit het zicht verdwenen van de, iemand die erop moest letten. Dat kan je bijna niet begrijpen dat dat gebeurt. Eén nu ja. in één keer zegt de politie, niks dramatisch, geen uh, moordzaken of zoiets. Maar uh, bezoeken ze. Geen beschrijving ervan ook, van die mensen? Nee. Dus breng het dan niet naar buiten, zeg ik nee, dan. Ja, precies. Breng het er niet naar buiten. Of de zaken is afgerond, ze zijn herenigd, ja, klaar. Het komt goed. Dan, zijn wij, dan zijn wij blij. Maar nu is het een, het is een open bericht, eindje, berichtje? We willen een bericht ja, we dat, we dat het goed het, is. We willen een plaatsje ja, geven. We willen een plaatsje geven. <laughs> ze het gewoon in onze nou, rug, nou, of, ze, of ze willen, rug, of ze willen geen negatief nieuws brengen. Dat kan ook. Ja. Het kan ook gewoon zijn, ze zijn dood. Ach, ja nou. Nou ja, Het zou best zo, maar ik zei dat ze... Ja, dat ze gewoon dat ze, dat ze er niet meer zijn. Dat ze... Uh, niks uh, ik zeg of zo. Nou, doe even normaal. Idioot. Muziek. Sorry. Muziek. Ja, dames en heren. Straks onder andere meer in Nu tweede gedeelte, dames, uh, van dit uh, radioprogramma. En ik zit even te kijken op de playlist wat ik allemaal heb uitgezocht voor u gisteravond tot laat. Plaatjes uitgezocht. Natuurlijk, ja, leuk. My baby... I know it to be true. Maar gewoon wel Engels, en Nederlands, Canadees, Engels, weet ik veel allemaal goed. Alle markten thuis. Gewoon een Europese band, zo moet je het bijna doen. Een wereldse band, dat is het zeg Maar ze maakt heerlijke muziek, dames en heren. En dat is de Cosmic Radio. Nou, dat zijn we ook een beetje Cosmic Radio. De verre ruimte te beluisteren. Goed, Cosmic Radio van de. Ja, deze band, dat deed Straks onder andere ook nog hebben we muziek van 21 uh, Pilots en Frans Ferdinand. Ik denk, die had ik ook weer dus, uh, uit het stof naar die oude van ze. Maar goed, eerst hebben we nog wat leuke berichten. En de vraag natuurlijk is: die wij ons uh, allemaal bezighouden, natuurlijk. Uh, ja, daar hoort eigenlijk deze muziek bij. Is: yeah. Where is Joey? Ja, Where is Joey? Oh. Ja, met, met LeBlanc heb ik wel gezien. Maar Joe, je hebt ja, niet echtpaar. gezien. En het echtpaar is weer vrij. Hè? Ja, het echtpaar is vrij ja. vanochtend. En het uh, nou, heel verhaal vandaag in de Kleskrant van Nederland. De Telegraaf. Uh, met de interview met uh, de leden. Ook dat ze vast hebben gezeten. Het echtpaar. En dat ze een landgoed zouden willen kopen in Turkije. En dat ze de eigenaar vaker hebben gesproken om water te halen. En dat ze ook bang waren voor de handeigenaar. Want ze hadden uh, amfitamine gebruikt. Geloof ik, drugs. Ja. En uiteindelijk uh, had Joey een beetje heimwee. En die is nu al een maand lang zoeken. hè? Wacht even, gaat dit over. Uh, het echtpaar. Over tv-programma? Uh, TV oh, je hebt, uh, je hebt echt. Uh, even. Het Sorry, maar nieuws, uh, nieuws over sterren. Uh, zeg maar altijd helemaal niet. Nee, dit gaat niet over sterren. Het gaat over oh. een echtpaar uit Haaksbergen. Die zijn een maand lang, of oh. maand geleden, vertrokken naar Turkije. Met wat geld. Het was een beetje duister over waarvoor ze vertrokken. Want geloof ik dat die. Uh, die uh, man van het echtpaar, Bjorn Beukers. Die had nogal wat schulden uh, staan. En die had wat schuldeisers op zijn uh, stoep staan. Maar die heeft later weer een vrienden... Uh, foto's geëpt van een hele geld bankbiljetten Die hij uh, op een of andere manier had uh, verzameld. En daar ging hij een stuk landgoed van kopen. In Turkije. En uh, was daar was hij aan het kijken geweest. om het landgoed hebben ze ook gekampeerd. En daar is het een beetje fout gegaan. Uiteindelijk uh, is hij ergens van afgevallen. Die man van het echtpaar, Bjorn. En uiteindelijk is Joe zijn eigen kant gegaan. En uh, deze... Uh, uh, de de Deria, die vrouw, die is ook ergens anders uh, beland En uiteindelijk is uh, Björn naar het ziekenhuis gegaan. En uh, nou ja, goed. Uh, en die hebben elkaar weer gevonden daar. En uiteindelijk zijn ze gevlucht uit het ziekenhuis. Daar. Dat is een heel vaag verhaal allemaal. Maar goed, nog steeds is de vraag uh, naar een uh, maand. Waar is Joey? Uh, snap je dat ik een beetje in verwarring ben of dit nou echt is of, of een tv-programma? Ja. <laughs> ja, nee, dit zou echt een tv-programma kunnen zijn. Dat is uiteindelijk dat toch. Maar het maf is wel dat ze vrijgelaten worden in Turkije. Hé, hey, wat? In Turkije voor, je, voor de meeste kleine dingen word je vastgehouden. Maar goed, deze uh, hebben iets te maken met de verdwijning van een man. En dan word je gewoon vrijgelaten. Maar ja. ze zijn wel vandaag aan het zoeken op het land. Goed, samen met de eigenaar van het land. Uh, op kijken of ze nog Joey kunnen vinden. Maar na een maand. Na een maand, ja. Of naar hij wil niet gevonden worden. Dat hij van de radar is verdwenen. Nou ja, na een maand moet er toch wel ergens iets van je opduiken. Nou, like ik, denk, ik denk dat hij uh, inderdaad onder de radar ligt. Maar ook onder de grond. He. Ja, onder de radar. Ja, onder de radar. Het lijkt me sterk dat de equipaard equipa er iets mee te maken heeft. Maar het is wel uh, vaag gescheerd. Ja. Het is al zo. Goed, wat zijn ja, er nog meer voor ik, dingen? Ik, een grappig berichtje. Uh, in delft uh, is vrijdagmorgen uh, de brandweer uitgerukt. Niet om uh, een huis te blussen of iets. Nee, om een andere brandweerwagen te blussen. Ja. Uh, de installatie die op de uh, brandweerwagens uh, zat... die uh, had kortsluiting. En daardoor uh, uh, was, de, uh, was die een... Uh, het begon niet te branden. Ja? ja, en dat moest geblust worden. Maar het was een kraanwagen waar, uh, waar de installatie op zat. Fire! Um, Fire! Dus ja, dus hij kon zelf, ze konden hem zelf niet blussen. Ben je best wel een beetje brandweerman, kun je ja. eigen brandje niet Nee, ja, dat, dat is als je, als je gereedschap in de brand staat, ja, dan wordt het ook wel lastig natuurlijk. Hè. <laughs> dat is waar. Dat is ja. waar. Ja, goed, Ik ja. vind het een mooi bericht. Het is, uh, het, het is toch allemaal anders gegaan dan verwacht verwacht hè? Want uh, vorige week ging het over een vrouw die al jarenlang bij, bij de brandweer zat. En die uiteindelijk wat ouder werd en niet meer voor de conditietest test sloeg. Ja. Niet geslaagd kon worden. Ja, voor de, uh, de, ja. Ze moest de conditietest op het niveau doen. Als ja. dat de mannen deden. Ja. Maar die was... Zo zwaar dat je dat als ja. het vrouwelijke lichaam dat over het algemeen niet aan zou kunnen. Maar ze passen, ik denk ook dat ze me ook niet aanpassen aan de leeftijd. Want ik denk als jij, of jij een conditietest doet of je 20 bent of dat je 50 bent. Ja. Dat je sowieso achteruit gaat en dat zal de, de mannen misschien ook wel hebben. Ja maar goed, ik moet je voorstellen als vrouw zijn die wil je toch, toch eigenlijk gered worden door een hele mooie sterke jonge brandweerman. En niet door een brandweervrouw. Nee, nou, ik nee zou van in de, de 40. De, ik, zou, ik zou best een, een jonge sterke ja. Lijkt me wel lekker hoor. Wat? Die jongens, sterke vrouw. Ja, ja maar die overdag mee gaan die niet bij de brandweer, denk ik. Dat zijn natuurlijk wel pittige, potige dames die erheen gaan. Die gewoon een mannetje kunnen staan. En misschien net even minder kunnen presteren. Maar ja, is dat dan heel belangrijk? Want ja, die zijn misschien op andere gebieden wel heel, heel goed. Ja, maar ja, als je, het, het is heel, ja, dat is heel dubbel. Maar um, uiteindelijk heb je die conditietest ook ergens. Ja, oké. Okay, het, is, het is waar. Ik bedoel, ja. Als je bij de bank gaan werken en je kan niet goed met geld omgaan... Ja, dan, uh, dan wordt het ook niks natuurlijk. Nee. Dat is wel logisch. Ja, dus het is een beetje dubbel. Je wil het eigenlijk wel een beetje zorgen dat, uh, dat je van elk soort er uh, eentje bij krijgt. Maar als het uh, alleen maar op het uh, niveau gaat van de, de, de man... de mannelijke prestaties, wordt het lastig. Dat ja, is waar. Goed, dames en heren. Dan loopt nog weer tegen negen uur. Het gaat snel. Zo'n ochtend is zo voorbij, dames en heren. En dan rij ik weer naar huis.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 Van Drive Like Maria, een van de latere platen Ik bedoel, een van de oude platen weer, maar uit het album. Goed, het is tien minuten voor uh, negen. En beter uh, zo is een broodje. En we kijken naar borsten die ingepakt zijn in een handdoek. Wat is er voor gekkigheid? Ja, dat is heel leuk. Ja. Voor de mensen die last hebben van zweet onder hun borsten... de Californische designer Erin Robertson... die heeft een briljante oplossing ontworpen, de Tata Towel. En het is als een handdoek die je om je borsten kunt draperen. En die houdt ze perfect droog in de warme zomermaanden. De inventieve, De tata. Tata. Ja. De wow. accessoire is ontworpen om een huis te dragen... terwijl je, je klaarmaakt voor een warme zomerdag of avond. Want uh, ja, als je door het huis rent om je haar te föhnen en je naagd of je, je benen te Je moet je scheren, microfoon even, even kantelen. Want, uh, kantelen? Ja, kantelen zo, zo ja. Ja, dan, dan kan je het gewoon best heel warm hebben. Want het is ook vaak, hè. Als je doucht en dan droog je je af... En het is dan gewoon, en je loopt nog te ren door je huis en dan heb je soms, zeker vrouw van een zekere leeftijd, dan heb je nog steeds warm. Yeah. En dan is zo'n ding eigenlijk helemaal niet verkeerd. Okay. Dus uh, nou ja, de, de, de, de opmerkingen yeah. erover, die zijn dus van verschillend. Zijn, uh, sommigen zeggen, nou, het is niet verkeerd, maar er zijn anderen die vinden het gewoon helemaal niks. Maar het schijnt dus echt te zijn dat het ding nu gebruikt wordt in de sportschool, tijdens uh, het wel na het sporten. En uh, verkoopt ze voor 45 dollar. En ze zijn te krijgen voor vijf verschillende kleuren. Ik vind het toch wel een beetje duur eigenlijk. Oh ja, net was het nog helemaal geweldig. Ja. En nu is het best duur. 45 dollar. Voor Als het, het helemaal is. geweldig is, dan mag ja. je er ook... 45 euro. Als er iets goed bevalt, dat is toch niks. 45 euro. Het is een handdoek, ja. Het is gewoon een handdoek. Ja, een handdoek. Ja, maar het is wel een mooi handdoek. Er is uh, aandacht aan besteed. Er is over nagedacht. Ja, dat wel. Dus, ja. Ik bedoel, ja. Wat betaal je voor een bikini? Nee, ik heb wel last van mijn borsten en zo. Maar die 45 uur ga ik echt niet betalen. Nee hoor, daar zit ik zelf wel iets. Nou, dan is het geen groot probleem je hoeft voor je. Nou, ja, Maar ja. Ja. Ja. Nou, ja, je, je kan, je kan het ook doelgroep. opbinden met een handdoek of zo. Als je nou een lange handdoek hebt. Ja. Dan kan je gewoon ook opbinden. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, gelukkig. Ik hoop dat ik nooit nou. zover kom dat ik hem nodig heb. Maar goed. Je kan ze opbinden. Je, je kan ze opbinden. Dat kan uh... ze opbinden. Ja, ja um, ik heb ook nog wel een leuk uh, nieuwtje. Um, een tasje met materiaal van de historische Apollo 11 um, is geveild. Oh. Het, is, het zit um, ja, onderdelen van de maan in. Doe eens een gok wat dat, uh, wat dat oplevert. Oeh, jeetje. Uh, ja, ja, 1500 dollar. 1500 dollar. Ja? Ja? Nou, de 15 heb je uh, uh, soort van goed. Ja? 1,5 miljoen uh, euro. Oké. Okay. Ja, dus kun je aardig goed wat wat staat daar tauros en dat kopen. is van de de Apollo 11. Ja. Oké. Oh. 3, 2, oh. 1, Even een uh, herinnering terughalen. Ja. Yeah. Lift off. We have a lift off. minuten minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Ja, daar gaat hij hoor. Ja, precies. Leuk hoor. Hij is totale onzin, oh, hè? Oh, nee, Kuipers, hou je mond eens een keer mat omdat kijkers ook meteen erover heen he he schat. Sorry? Het, het is he totale onzin, hè? Ze zijn er nooit geweest. Uh... Ja, ik, ik zag er gisteren weer in vast. Want het is vandaag namelijk de geboortedag van Neil Armstrong. Ja, ah, hij is natuurlijk ook al ja. overleden in 2012. En ik heb een stukje zitten kijken naar zo'n documentaire over dat het allemaal fake is. Dat het allemaal nep is dat we niet naar de maan zijn geweest. En ik moet zeggen, al die foto's zijn ook wel een beetje raar. Zoveel verschillende kanten dat er licht vandaan komt. En dan zie je met dat hasselblad. En Hasselblad is trouwens ook vandaag in 19... nou ja, overleden. Dat is namelijk het uitvinden van het Hasselblad. Het, het fotocamera die Neil Armstrong op zijn buik droeg. En sommige foto's hebben ze proberen na te maken... En die foto's die kan je helemaal niet maken vanuit je buik. Vanuit je, dan moet je echt van een hoger standpunt die foto maken. Met een drone. Het zou, het zou... Nou, bijna wel met een drone, ja. Dan moet je bijna zeg maar, 2,5 meter lang voor zijn. Dus dat klopt dan niet. En verder hebben ze foto's gemaakt van het feit dat de Bus Adrin uit de capsule komt. Of uit die, die, die Maanlander komt. En die zo goed uitgelicht dat je denkt. Hè? Maar ze hadden er geen lampen mee en ook geen flitscamera. Hoe kan dat dan? En dat hebben ze later nagespeeld. En dat redden ze gewoon niet om dat na te maken. Dus er zijn wel wat kanttekeningen bij het geheel. Ja, het zou, het zou best wel kunnen, zeker gezien de, de, de situatie met Rusland en alles, zou dat best wel kunnen dat ze gewoon. Ja, wij zijn op de maan geweest. Wij zijn de eerste op de maan. Uh, het, nee. Het zou ook kunnen zijn dat ze gewoon al die foto's al van tevoren in scène hebben gezet. Dat ze het al voor zeker zekerheid al eerder hebben gemaakt. Maar dat ze er wel geweest zijn. Maar ze dachten van. Nou, er moet, we moeten de belasting betalen. En Amerikanen natuurlijk wel iets geven. Hè? Dat, ja, dat ze wel een soort spel krijgen. Als dat het helemaal fout gaat. Ja. Dan uh, kunnen we ja, wat het ik bedoel, een beetje verbloemen. Ze hebben natuurlijk heel vaak die beelden. De lijfbeelden vergeleken met de foto's. En dat is zo'n wereld van verschil. Dat je denkt. Wauw. Hoe kan dat gewoon? Nou goed. Dat blijft iedereen wel verbazen. En uh, bezighouden. Ik heb het altijd wel met een soort complottheorie natuurlijk. Nou goed, laatste plaatje voor uh, 9 uur, dames en heren. Stay in bed. Ja, dat had ik wel een beetje, ja. But it's ja. Toen dacht ik, ik ga eruit. It's I know you wanna rest your- Ja hoor, hartstikke leuk. Dit uh, You Saved My Life Once, zingt hier. En het was uh, Light Outside, wakey, wakey. En, uh, ja, ja, ja, precies. Warmen wakker, het is hoogste tijd om uh, in de benen. En uh, misschien uh, moet je nog allerlei activiteiten doen. Misschien moet je nog boodschappen doen. En kijk uit, hè. Glutenvrij wil niet altijd zeggen dat het heel erg gezond is, glutenvrij. Dat was een beetje het verhaal van afgelopen week ook, hè. En er schijnt meer zout in te zetten en meer suiker. En ja, ook, ja, ook dat... meer vet. Dus ik bedoel, het is allemaal glutenvrij, maar dat wil niet zeggen... Halleluja, ik heb het gezonde maar, voer gevonden. Maar gluten zijn ook helemaal niet slecht voor je. Oh, nou, voor sommige mensen die zijn natuurlijk... Sommige, uh, ja, als je, als je intolerant bent. Maar ja. uh, dat is net zoiets als dat, je, dat mensen allergisch zijn voor melk. Maar dat maakt melk nog niet slecht. Er zijn nee. mensen die zijn allergisch voor eieren. Dat maakt ei. Oh, wacht. Ja, nee, dat is iets anders. Goed, <laughs> ja, ik ben ook intolerant, dat ben ik ook. Maar goed, ik heb niks met gluten. Niet meer glutten. Niet meer glutten, hoor. Ja, ja, ja, okay. ja goed. Heb, ik nog, je, heb je nog tijd voor een berichtje? Ja, hoor. Er is gelukkig een, een ontvreemd luik teruggestuurd... naar het oorlogsmuseum in Overloon in Noord-Brabant. Een luik uit een museum? Oh, ja, Het was, zo, er was een onbekende dader... die studeer, stuurde het verroeste luik terug met een excuusbriefje. Konden ze gewoon naar binnen toe? Dan zeg maar weer een schilderij weghalen? Nee, ja, hij heeft het teruggestuurd. Het? Ik weet niet hoe hij dat nou gedaan heeft. Maar een briefje zat erbij van... Ja. Ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik als tiener dit onderdeel uit het museum meegenomen. Het lag naast een voertuig om manschappen over het water te brengen. En hij kwam het onlangs vertegen en hij had toch wel vroeging. En hij sprak de hoop uit dat het bij een restauratie kan worden gebruikt. En het museum zei dat uh, ja, diefstal. het kan natuurlijk niet, hè? maar ze zijn toch blij dat de diefstal inkeer is gekomen. Oh, okay. En uh, er staat dus bij eerlijk anoniem boefje van toen... Hartelijk dank. Nou, het zal wel een heel knullig luik zijn geweest. Dat maakt van het museum er wel een gigantische halszak van. Hoor. Die gaat dit dan met een, ja. geld uit proberen te slepen. Ja, door. maar als jij, als jij een luikje probeert... En dat is dus, ik dacht eerst aan zo'n schilderijluik. Ja, maar als het ja, gewoon maar een, een luikje dat is, dat je mee luik, kan het, nemen. Goed, spreken we spreken elkaar zo in het tweede gedeelte. Yo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.